12 oktober 2017. Dit is de Battervieren podcast. Mijn naam is Slagmar Brouwer en vandaag heb ik te gast Eyvindje Bergmoes, oud VVD-kamerlid, zoals u wellicht allemaal weet. Welkom. Dank. We gaan het hebben over je boek. Voorlichting loopt met u mee tot het referendum. over de tijd bij de VVD als kamerlid. Hoe ben jij eigenlijk de politiek ingerold? Uh, dat was toen ik in uh, Julianendorp kwam wonen. Uh, en uh, toen dacht ik van nou, ik, dit is een dorp uh, waarin ik uh, heel prettig woon, maar waar ik eigenlijk geen mensen ken. En ik wil wat vrijwilligerswerk gaan doen. Uh, en toen ben ik naar een algemene ledenvergadering van de lokale VVD uh, gegaan. Dat was in 2005. En die waren toen bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en ik vroeg hen van, uh, goh, kun je nog iemand gebruiken? Ik heb we nog een beetje hulp nodig? Uh, kan ik wat voor jullie doen? Uh, toen zeiden ze, nou, we hebben nog gemeenteraadskandidaten nodig. Uh, dus uh, als je wilt, dan uh, nou ja, kan je je kandideren. Ja. En zo is het gekomen. En, en vanwaar de keuze voor de VVD? Uh, ik had uh, op een gegeven moment zoiets van, nou, welke partij past bij mij? Aanvankelijk uh, ben ik altijd heel erg... Um, bezig geweest met natuur uh, en um, nou, heel idealistisch ingesteld. Uh, dus ik, ik was van een linkse signatuur, zeg maar. Uh, en, uh, toen kreeg ik kinderen en ging ik de wijde wereld in en uh, waren dingen toch wat minder handig geregeld voor mensen die hun eigen verantwoordelijkheid namen. En, uh, naarmate ik wat ouder werd, werd ik ook steeds rechtser, om uh, het zo maar te zeggen, uh, conservatiever. Uh, en vond ik uh, juist uh, dat GroenLinks zich meer uh, bezig hield met uh, dingen die niet te realiseren waren. Dat is een beetje een sprookje. utopisch? Ja. ja. De stond voor jou wat meer in contact? Ja, met... en, en ik kwam er ook achter dat ik, dat ik eigenlijk gewoon een liberaal puur zang was. Oké. Okay. Dat had ik zelf niet verzonnen, maar ik herkende dat. Ja. Ja, ja. ja precies. Dat, dat ging allemaal vrij snel. Ja, absoluut. Want je kwam dus in de gemeenteraad. In ja. In Den Helden. Ja. En, hoe ging de stap van daar naar Kamerlid? Want... Uh, ja, dat Zonder ging... zo snel door, begrijp Ja, ja. Uh, Ze zocht in 2009, denk ik. Ja, 9 was dat. Kandidaten voor de, voor de landelijke verkiezingen. Uh, en uh, dat kwam in een stroomversnelling doorval van het kabinet. Maar daarvoor was al een selectie plaatsgevonden en toen was de VVD helemaal niet populair. Maar ik vond het wel interessant. Uh, ik werkte in de farmaceutische industrie en ik zag dat daar wel wat mogelijkheden waren om je ook te bemoeien met uh, de partij. Uh, en ik dacht dat is interessant. Eens uh, kijken of ik daar niet wat dichterbij kan komen. En, uh, leuk om met mensen van gedachten te wisselen. Uh, en uh, op een uh, goede dag heb ik me gekandideerd voor het Kamerlidmaatschap via het bestuur van uh, de lokale VVD. Ja, en dat ging allemaal vrij vanzelf en vrij snel. Want uh, uh, uh, uh, ik begrijp uit het verhaal dat je niet per se politicus wilde worden. Nee, helemaal maar, niet. Daar, als nee, het, als nee. Het, dat is de carrière zag, zeg maar. Ja, nee. Je kwam uit marketing niet. en sales en uh, een beetje gevallig erin gerold. Dan staat de uh, VVD bekend. Dat is natuurlijk heel uitgekoopt zijn in het selecteren en vooral op het opleiden van mensen. Dus we hebben een heel traject met uh, ja, de, de basistrainingen tot met uh, nou ja, de kadertrainingen dan. En de topkadertrainingen. Ja, dat beschrijf ik ook in mijn boek uh, hoe dat gaat. Ja. Uh, en het toeval wil dat toen ik uh, me kandideerde voor het Kamerlidmaatschap dat nog niet zo heel erg in zwang was. Okay. Uh, dus ik ben daar wel een beetje daartussendoor gerold. Uh, en wat ook een rol speelde was dat men niet verwachtte dat men zo hoog zou eindigen uiteindelijk in de verkiezingen. Uh, dus je dus... dacht niet op een verkiesbare plek te Ja, dat dacht ik zelf ook hoor. Ik dacht van nou ja, euh, leuk, maar <laughs> ze zeiden ook van ja, we kennen je niet, dus we uh, rekenen niet op een verkiesbare plek. Ik dus, ja, nou dat, dat verwacht ik ook helemaal niet. Nee. Maar ik had op zich een heel prettig gesprek met uh, een scoutingscommissie. Uh, en, um, dus ik, ik zat ook niet zozeer erin van nou ik moet en ik zal in die kamer. Ik dacht wel van dit is wel een hele leuke gelegenheid om uh, mijn regio te vertegenwoordigen. Want ik woon in Den Helder, dan Julianendorp. En die regio was al twintig jaar lang niet vertegenwoordigd in de kamer. Ja. Uh, en uh, dat vond ik zo raar. Toen dacht ik van waarom worden er nooit mensen uit mijn regio geselecteerd. Dus die wonen hier hele leuke mensen. En dit is gewoon een hele belangrijke regio. Ja. Ik bedoel, uh, Marine, Den Helder, de haven. Ja. Uh, en ik zag alleen maar kansen. Uh, uh, dus daar heb ik me wel sterk van gemaakt. Dat ik vond dat die regio veel beter vertegenwoordigd kon worden in de Tweede Kamer in Den Haag. Uh, en dat vind ik nog steeds. Dat vind ik trouwens nog steeds. Ja, dus ik was wel um, uh, gemotiveerd om, om daar wel voor te gaan. Maar ik snapte ook wel dat ze mij niet kenden. En dat ze daarmee geen risico's wilden nemen. Uh, maar ja, alles is natuurlijk anders gelopen uiteindelijk. Ja, je kwam erin. Ja, ik kwam erin. Ja. Maar tussentijds, hè? niet meteen naar de verkiezingen. Uh, ik heb uh, de verkiezingen waar geweest. 41... Nee, 31 zetels toen, in 2010. Uh, en ik stond op nummer 39. En ik heb anderhalf jaar gewacht uh, voordat ik uh, de Kamer in kon. Omdat tussentijds iemand wegging. Ja, ja precies. Dus dat, dat, dat rolde onverwacht. Of was, door? was je toen nog voorbereid om in de kamer te komen? Uh, nou ja, dat, uh, ik heb dus heel lang niks gehoord van, uh, van de fractie en ook niet van de VVD. Ik heb wel tussentijds contact gehad met mensen die ook op de rol stonden om uh, binnen te stromen. Gewoon een keertje met elkaar wat gedronken. Uh, en die, die hoorden ook niks. Uh, dus dat was, dat was eigenlijk heel vreemd. Ja. Tussentijds ging ik gewoon door uh, als uh, raadslid ja. in de gemeenteraad en met mijn normale werkzaamheden. Werk, en ik wel, had het druk zat. Ja. Uh, dus ik dacht, dus nou... Dacht het misschien ook niet eens echt aan, dat uh, gebeurt niet? Nee, je, er, er was vooraf geen uh, contact van uh, voorbereiding of... Uh, nee. Wel vanaf het moment dat bekend werd dat er een persoon weg zou gaan en dat ik zou instromen. Ja. Uh, dus op een gegeven moment was, uh, ik zou in november instromen en vanaf september heb ik meegelopen. Dus in die okay. zin heb ik wel degelijk uh, meegelopen om even alle ins en outs te leren kennen uh, ja. en iedereen te leren kennen. Ja. Ja, ja, uh, hoe ja. waren de eerste ja. dagen, want we er als idealist de politiek in. Ja. Uh, hoe lang duurde het of wat gebeurde er voordat je erachter kwam van ja hier zit ik met mijn idealen maar uh, ik, ik kan niet echt kwijt wat ik, uh, wat ik zou willen. Nou, ik stroomde in, in uh, ten tijde van Rutte I en dat was voor mij een hele leuke periode. Uh, uh, dat was, Stef Blok was toen de fractievoorzitter en Anouska van Miltenburg was de vicefractievoorzitter. En ik kreeg van hen werkelijk alle ruimte om het te oriënteren. Ik kreeg ook alle ruimte om te zeggen wat ik vond. Uh, er werd ook rekening mee gehouden met mijn voorkeuren voor een uh, portefeuille. Ik kreeg ik klein woordvoerderschap, maar wel een heel mooi woordvoerderschap. Dat was defensiepersoneel. Dus... Nee, dat was kindregelingen. Oh, ja. Ja. Uh, en uh, vrouwenemancipatie en kinderopvang. En dat was nou net uh, waarin ik in het uh, werkelijke leven uh, problemen mee had gehad, omdat ik zelf fulltime uh, altijd heb gewerkt en als gescheiden moeder tegen kindopvang vooroordelen in Nederland aanliep. En dat was een portefeuille die mij op het lijf geschreven was. En op die manier kon ik ook ervaring opdoen als startend Kamerlid om voorzichtig een paar stappen te doen, vragen te stellen, mee te doen aan algemeen overleggen, debatten. Dat was echt een ontzettend leuke periode. Ja. Uh, en de sfeer was ook heel anders. Uh, dus een, een fractievoorzitter, achteraf kan ik dat alleen maar dan aangeven, is toch wel heel bepalend. Welke sfeer er in een fractie is. Ja, ja precies. En dat was toen uh, toch goed. Dus heb je tijd gehad dat, dat, dat het eigenlijk... Uh... Nou ja, toen kwamen de verkiezingen voor 2012. Uh, en dan kregen we een andere fractievoorzitter. Ik zat er meteen in, dus dat was waanzinnig. Uh, want 41 zetels... Uh, uh, verkiezingsoverwinning, uh, dat was echt top. Ja. Um, uh, dus ik was uh, zeer positief gestemd, want het was eigenlijk heel erg leuk geweest. Uh, ook misschien een tikkeltje naïef, omdat je toch wel in die bubbel wordt opgenomen en denkt dit is heel erg leuk. Ja. Ook echt een groepsgevoel, wat positief was. Uh, maar dat draaide om, omdat ik... Um, uh, in het kabinet Rutte 2 in, bij aanvang een andere portefeuille kreeg, defensiepersoneel. Ja. En ik was dus heel kritisch uh, geweest bij het uh, aantreden in, ten tijde van Rutte 1. Had ik al aangegeven van uh, al die bezuinigingen op defensie, daar ben ik echt niet blij mee. Ja. Uh, en uh, doe mij vooral geen defensie, want ik, ik kan het gewoon uh, echt niet uitleggen. Uh, ik nee. kan dat niet uh, met verven verdedigen. Uh, en in het persoonlijk leven ook wel veel contact met. Uh... Ja, ja mijn, man is veteraan. mijn man is veteraan. Ik woon in een straat met allemaal uh, mensen die werken bij de marine. Ja. Uh, ik, kan, ik kan geen brood kopen zonder dat ik met marinevrouwen of mannen daar bij de bakker sta. Ja. Uh, weet je, dat is mijn leven. En, uh, uh, en ik heb ook aan de lijf uh, ondervonden wat het betekende voor mensen om uh, zo gekort te worden, ontslagen te worden, ja. met die angst te leven. Uh, kinderen van, uh, van de ouders die bij Defensie zitten. Uh, nou, die, die hebben stress thuis, uh, scheidingen, dat soort dingen. Um, nou en uitgerekend ik kreeg dus in Rutte II de, de portefeuille defensiepersoneel. Nou zie je daar iets achter? Nou ik dat dacht, ik was totaal verbaasd en uh, toen zei ik van waarom? Ze zeiden van ja omdat je in Den Helder woont. <laughs> en toen dacht ik van, nou dit is een kans. Uh, ja. Um, en dat was uh, eigenlijk, dat luidde meteen ook mijn definitieve onthoofding in binnen de fractie. Uh, omdat ik uh, direct punten heb uh, van kritiek heb uh, geuit uh, op die portefeuille binnen de fractiecommissie. Uh, dat is een subcommissie. En uh, dat dulde me niet. Ik moest gewoon in de pas lopen. En toen kwam, toen kwam er een heel andere fractiediscipline om de hoek kijken. En die was niet mals, want ik wilde dus dingen veranderen. Ik wilde voor het personeel gaan en niet voor de stenen. Uh, er moest flink bezuinigd worden. Nou ja, dat, wat je dan moet doen is uh, je human resources moet je veiligstellen. En daarin wel investeren. Ja. Uh, en alles wat daar niet, uh, niet bij hoort. Uh, uh, heel kritisch naar kijken of we dat dan nog wel nodig hebben. Uh, uh, maar dat alles... Uh, ik, ik, ik werd daarin uh, absoluut niet um, gehoord. Uh, men wilde mij niet horen, men, men wilde niet met me discussiëren daarover. En er, er ging een ontmantelingsproces ging erin, uh, in werking, uh, omdat ik heel veel kritiek had geuit op de marinierskazerne die zou worden gebouwd in uh, Vlissingen. Waarom? Het staat in het boek beschreven dat het inderdaad ook een soort dealtje is binnen het ja, CDA-begrepen. Ja, nou ja, dat, dat, er was er helemaal geen besluit over genomen. Maar waar ik achter kwam was dat dat gewoon een deal was ten tijde van Rutte 1. Uh, dat uh, CDA en VVD hadden afgesproken dat die Marinierskazerne er zou komen. Terwijl er allerlei vastgoedwerk moest worden afgestoten vanwege de bezuinigingen. Zou er opeens voor 160 miljoen er een nieuwe kazerne worden geplaatst. Toen dacht ik van nou... Uh, de manschappen hebben tekort aan alles zo ongeveer. Ja. Uh, en dan gaan we een nieuwe kazerne plaatsen, daar heb ik me wel wat vragen over. Uh, en wat ook bleek was, kazernen stonden leeg, uh, bijvoorbeeld in Den Helder. Uh, er was ook een plan dat uh, in combinatie met Doren en Den Helder, dat dingen zouden kunnen worden opgelost. Uh, ...voor veel minder geld, ja. uh, en zodat mensen ook niet hoeven te verhuizen... ...dat de partners van de militairen uh, hun baan konden behouden. Alle huizen van die mariniers stonden onder water destijds, want we hadden natuurlijk een economische crisis. Ja. Dus dat was één grote penari. En wat blijkt, we zijn nu een aantal jaren verder, mijn boek is uit... ...en ik krijg dus nu berichten dat de mariniers in doren en masse solliciteren bij de marechaussées voor een baan, die zien het niet zitten om uh, straks naar Vlissingen te gaan, uh, ze moeten daar intern uh, als ze in uh, Vlissingen zijn, want uh, uh, hun partners gaan niet mee, uh, dus de impact voor gezinnen is enorm, daar is totaal geen uh, rekening destijds mee gehouden, uh, dus achteraf krijg ik nu tussen de regels door op dat punt gelijk. Plus dat uh, het er naar uitziet dat die marinierskazerne veel duurder gaat worden dan die 160 miljoen uh, euro. En daarnaast, omdat al die mensen niet in Vlissingen gaan wonen, uh, moeten die mensen door de week in, in Vlissingen uh, onderdak krijgen. Dus ze zijn nu al bezig. Om Wat ook te... meer geld kost. Ja, ze zijn nu alweer bezig om ook daar uh, weer uh, regelingen voor te treffen. Dus het wordt één groot debakel. Dus mijn, let op, wellicht dat dit nu wel eens een enquête gaat worden. Ja. Hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja. Want dit is gewoon uh, niet controversieel verklaard. Destijds bij de val van Rutte 1. Dit had wel controversieel moeten worden verklaard. Is niet gebeurd, is gewoon doorgedrukt. Uh, en onderzoeken uh, zijn terzijde geschoven. En ja, ik, daarom heb ik er ook een hoofdstuk aan gewijd in mijn boek. Ja. En, en... Hoe dat eigenlijk ging zonder de afwegingen van wat is het beste voor het uh, Defensiepersoneel. Maar echt uh, dat het een soort uitruil was van zullen we die en die statenlid of was het ook iets gunnen? Nee het was zo ik, uh, ik ging bij uh, ter kennismaking bij Hans Hill op bezoek. Hij was toen minister van Defensie ten tijde van Rutte 1. Uh, en um, gewoon een kopje thee drinken weet je wel. Een heel statig uh, gebouw. Ja. Uh, en... Um, dus die Hans Hille, ja, ik kende hem helemaal niet. Die dacht van nou, we zullen even uitbeltje vertellen dat ze even met het neusje in de goede richting uh, staat. Um, dus ik ging daar heel open heen. En uiteindelijk het enige wat eruit kwam was dat hij geïnteresseerd was dat ik ook heel enthousiast zou zijn over de bouw van die marinierskazerne. Want dat was toch zo leuk voor Carla? Ja. En toen dacht ik, Carla, Carla, <laughs> Carla, wie weet je? Uh, dus dat zei ik ook, toen zei nou. Carla Pijs, commissaris van de Koning, destijds nog. In, in Zeeland. Ja. Want hij nam natuurlijk afscheid. Carla Pijs, ook CDA, die zou het jaar erop als commissaris van de Koning aftreden. Ja. En die had toch wel een afscheidscadeautje verdiend. Nou, echt, ik was flabbergasted. Ik dacht, gaat dat zo? Ja. Nou ja, zo gaat dat dus blijkbaar. Maar ja, dat, dat was dus niet aan mij besteed. Ja. Dus toen, ben ik in, toen, toen gingen alle alarmbellen af. En toen dacht ik van dit moet ik uitzoeken. Wat is dat voor spel? Ja, en uh, tot en met de VVD Utrechtse Heuvelrug had ik kritiek geuit. Uh, en ook uh, bij de voormalige woordvoerders in de Tweede Kamer van de VVD. Maar die uh, kregen ook nul op het rekest. Dat is echt heel jammer. Ja. Ja, dus ik afvraag. dat is ook maar afvraag. Echt schandalig. Wat het belang van de partijen is om het zo te regelen. Nou, kennelijk af... vinden mensen dat heel normaal, want hij, ja. hij vertelde dat te, zo tegen als mij. Als ik een potje zout vind. Ja. Zou. En, en als je dus uh, niet gewend bent uh, uh, op deze manier in achterkamertjes dingen te regelen, dan ben ik namelijk niet gewend. Ja. Dan verbaas je je overal over. Maar dit was een van de hoogtepunten waar ik me enorm over heb verbaasd. Ja. En als dit dus al zo op een normale manier met mij wordt besproken. Uh, terwijl wij elkaar helemaal niet kenden. <coughs> en hij veronderstelde dat ik dat ook heel normaal zou vinden. Ja. dacht ik echt zo van, wat gebeurt er dan ja. verder? Ja, wat gebeurt er dan verder nog? Ja. Ja. Ja. Um, dat merkte ik dus nog steeds minder uh, invloed begon, uh, begon te krijgen. Um, de Kamerleden beschrijven je ook, worden strak gecontroleerd door de afdeling voorlichting binnen de partij, binnen de fractie. Ja. Um, kan je daar iets over vertellen? We nemen even de tijd om ons evenementen aan te kondigen. Komende zondag hebben we ons dagje uit in VOC-stijl. Mocht je op de valreep mee willen of willen aansluiten bij het diner en de borrel, neem dan even contact op. Vrijdag 20 oktober gaan we samen met onze vrienden van Jong Leefbaar Rotterdam naar Hillywood, de winebar Mendoza in Rotterdam. 27 oktober is er een filmavond van de Red Pill in samenwerking met de JOVD Rijnmond, dat is ook in Rotterdam. 16 november zijn we op de donderdagavond weer terug in Amsterdam voor een Battevierenborrel. En 14 december hebben we het Zalige Battevieren we zien u graag op een van onze evenementen. Tot ziens. Ze zijn allemaal te zien op onze Facebookpagina bij de evenementen. Of via onze website www.battenvierenpodcast.nl Binnen de partij werden de Kamerleden ook straks gecontroleerd door de afdeling. Voorlichting. Kun je daar iets over vertellen dat zich ontwikkeld heeft in de tijd dat het Kamerlid was? Ja, die invloed nam hand over hand toe. Aanvankelijk was dat uh, gewoon goed bedoeld als ondersteuning voor het Kamerlid en uh, had je zelf nog wel uh, redelijk wat vrijheid wat ging niet. En ik ben daar ook wel voor hè, dat er een afdeling voorlichting is die uh, stroomlijnt wat, uh, wat er gebeurt, omdat je ja, toch wel één gezicht naar buiten moet zijn. Uh, en, en, uh, het is gewoon lastig om alle kikkers in de kaart te houden als je zoveel mensen in een fractie ja, hebt zitten. Een hele grote fractie. Dus ja, en, en, ja. en er was ook wel behoefte aan, van ja, hoe gaan we dit nou beantwoorden en hoe ja. doen we dit nou en hoe doen we dat nou. Uh, maar dat mondde uit in een uh, soort van uh, notitie in uh, juni 2013, vlak voor het zomerreces, waarin eigenlijk uh, de regels voor communicatie van door, door de fractie werden opgesteld en dat was wel zo Directief uh, dat um, uh, de afdeling voorlichting voor zichzelf zo'n belangrijke plek opeiste en ook kreeg, uh, dat zij op voorhand konden bepalen of een bepaald onderwerp wel of niet uh, naar buiten zou komen. Ja, dus uh, voorlichting en beleid werden een soort van samengevoegd. Ja. Nou, het waren nog wel steeds twee aparte afdelingen, maar uh, voordat je überhaupt met iets kwam, dan moest je eerst met je voorlichter gaan praten of dat wel kon. En dan ging die voorlichter dat helemaal uh, bijslijpen. In, in mijn geval was het dan tot een punt en een comma, zou ik maar zeggen. Uh, in, de, in de kleine mini portefeuille die ik in die tijd uh, nog ja, toebedeeld kreeg. Ja, aardig wel aardige knevels. Ja, ja, ik was helemaal, helemaal uh, onthoofd, was ik. Uh, dus ik kon nog net met mijn linker teen bewegen, zou ik maar zeggen. En uh, uh, zelfs dat werd aan banden gelegd. En uh, dat was um, uh, aan het einde van een periode dat je er een beetje in werd gerommeld. Dus iedereen die had natuurlijk uh, uh, ja gezegd van nou ja, we vinden dat ook belangrijk en één gezicht en sterk naar buiten. Maar het nam een wending dat de, de, de beeldvorming belangrijker werd dan de inhoud. En dat is een grens die werd overgegaan en dan moet je oppassen. Want als een afdeling voorlichting, uh, nu is het dan bijvoorbeeld voormalig uh, hoofd van uh, RTL. Kees Berghuis is nu de hoofdvoorlichting bij, uh, uh, bij de uh, fractie. Ja, is een hele kwalijke zaak als die gaan bepalen wat de onderwerpen worden waar de VVD mee naar buiten komt. Ja, kan je uh, voorbeelden noemen waarin uh, voorlichting dus de, de koers heeft gewijzigd zeg maar, of een bepaald beleidsonderdeel heeft aangepast. Ik kan alleen maar persoonlijk over mezelf spreken, ja. welke ervaringen ik heb gehad met voorlichting. Maar ik wilde bijvoorbeeld met een visie komen op de onderkant van de samenleving. En de afdeling voorlichting die deed ook continu marktonderzoeken naar wat wil de kiezer. Dus welke koers gaan we varen. En het beeld van de VVD beschrijven? Ja. Ja. De, wat hoort daarbij en is uh, dus vooral een law and order en uh... ja, order? Nou ja, daar kwamen een paar van die uh, key points uitrollen waar, waar de VVD zich op moest richten om de sterkste te kunnen blijven. Ja. Uh, en bij al die punten zat uh, niet de onderkant van de samenleving. Dat men nou op een liberale visie op de onderkant van de samenleving dat zat wel te wel wachten. heel belangrijk is. Ja, want ik denk juist dat uh, conservatief-liberalen een hele goede zienswijze hebben op de onderkant van de samenleving. En ik had ook ontdekt dat er een heel sociaal hart was binnen de fractie. Dat mensen daar echt over nadachten, daar zorgen over hadden. Maar ook daar ideeën over hadden over hoe we dingen anders zouden kunnen doen. Ja. En dat had nog best wel leuke resultaten voor ieders woordvoerderschap kunnen opleveren. Maar na een van die onderzoeken bleek dat, dat hele, al dat werk van mij geschrapt kon worden. En daar werkte ik dus al twee, tweeënhalf jaar aan. Uh, echt echt een enorm pak papier aan research en interviews en werkbezoeken en studies en. Ja, maar je het beschrijft ook het achterin het boek dat we hebben voor elke ja, ik heb heel departement uh, ja. wat, wat daar ideeën over zijn om dat er ook in mee te nemen. Zeg. Ja, nou, ik heb heel Sumir een uh, uh, 13 puntenplan uh, toegevoegd. En dat zijn eigenlijk meer de bijdragen van de fractiegenoten destijds in de fractie geweest waarvan zij vonden van daar moet aandacht aan worden besteed als je denkt aan verbetering van onderkant en al die punten die hadden wij heel goed in ons woordvoederschap mee kunnen nemen dus dat had niet alleen voor mij gehoefd maar ook voor anderen ja. en hadden we hele mooie voorstellen voor kunnen schrijven samen met de P vandaag want heel veel dingen konden we elkaar eigenlijk wel tegemoet komen Um, maar dat had wellicht een diffuus beeld gegeven, want dat was wellicht uit die marktonderzoeken gebleken... ...omdat er hele andere dingen belangrijk ja. waren om als VVD herkenbaar te zijn. Lastenverlaging, dat is het, het standaard VVD-verhaal. Ja, ja, en uh, brede wegen, en een uh, beetje ja. infraveiligheid. Uh, dus um, uiteindelijk met al mijn, uh, mijn werk uh, werd ik gewoon uh, achteruit in de bezemkast geparkeerd... Ja. En dat is natuurlijk wel heel kwalijk, want, want een politieke partij, een volkspartij, is, is breed. is een brede partij, maar het ja. is verengd tot uh, we hebben nu de macht, we moeten de macht houden. Wat moeten we doen om dat te behouden ja. uh, en alles wat daar buiten valt, dat elimineren we, wij. En, um, dat vond ik echt gewoon geen pasgeven. Nee, maar is dat niet hoe ze de grootste partij van Nederland zijn geworden? Dat is precies hoe ze de grootste partij van Nederland zijn geworden. En, uh, maar het is belangrijk dat kiezers dat wel weten. Dat ja. de burgers dat weten hoe dat ja. werkt. Want politi een politieke partij uh, is een merk geworden. En destijds is het CDA heeft dat gedaan. PvdA heeft dat gedaan. Nu doet de VVD dat. En dat is leuk voor de mensen die dan op dat moment aan de macht zijn. Maar het is ook het inluiden van je ondergang. Ja, uh, want als je de totale niet zo ideologische verarming. Van de, ja. uh, als jij niet zorgt de... dat er een, een discussie kan plaatsvinden. En dat je vanuit uh, een tweede, de Tweede Kamer ook andere geluiden laat horen. Dan herkennen mensen zich meer, niet meer in die partij. Terwijl er juist op uitvoeringsvlak, zeker in de gemeenteraden, wethouders ja. waren. Die het enorm ook met mij eens waren. Want ik, was, ik had natuurlijk alle tijd om het land in te gaan. En die zeiden, we zitten precies hierop te wachten met die uitvoering ja. van het sociaal domein. Ja. En wij kunnen nou precies het verschil maken. Um, uh, dus ja, applaus en uh, ga ermee door. En ik had heel veel support. Behalve ja. van, van het fractiebestuur. Maar kan je, in hoeverre had je vrijheid om, um, om er toch, toch wat soort van, van te maken, zeg maar? Uh, nee, helemaal om, niet. Helemaal nee. niet, het nee. echt... Ik werd echt kant gesteld. Oké. Okay. Ja, je ja. was echt. mocht uh, niet met de media praten, je mocht niet nee. uh, toch dingetjes uh, in werking stellen. Of, nee. Nee. Uh, nee, helemaal niks. Ik had ja. echt een uh, soort uh, inimini mini uh, woordvoederschap gekregen. Uh, en uh, ja, daar, dat werd goed gemonitord of ik daar geen rare dingen in, uh, in zei. Nou ja, daar kan je weinig raars uh, in, in uh, verzinnen. Ja. Um, uh, en, maar wat ik dus deed was dat ik, op een, ik ging gewoon andere dingen lezen, met andere dingen bezig zijn. Ik heb me in andere onderwerpen verdiept en zo kwam ik met andere mensen in aanraking. Dus ja, je, je zoekt zeg maar naar een uitweg. Om te kijken van nou wat is er verder nog, wat kan ik verder ja. nog doen. Ja, uh, nou, want je zit daar op een bepaalde plek. Uh, ja. Eigenlijk als parlementariër ja. heb je natuurlijk een enorm hoge positie. Je bent toch het hoofdstand van uh, uh, wat je ja, kan maar, hebben in een democratie. Ja. Dus ja. dat ja. is heel eervol en ik dacht ik moet ja. daar wel wat mee. Dus ik ben altijd in gesprek gebleven met mensen. En ik kwam overal ook gelijkgestemde zielen tegen. Maar ook mensen die mij weer inspireerden. Uh, en uh, uh, uh, ik heb ook wel mijn aandacht verlegd uh, naar andere onderwerpen uh, ik kreeg ook alle tijd om me daarin te verdiepen want soms leek het wel alsof men mij gewoon was vergeten op een gegeven moment ja. Maar je, uh. je zou denken wat heeft een partij daar aan want ze hebben een grote fractie hebben ze zoiets van nou ja uh, we doen ons ding en dat er een paar mensen die meegaan hey, die laten we dan gewoon zitten en stemmen ja. Zo was het. Dat, dat het lijkt grap. net van als je je maar koest hield, dan uh, hadden zij geen, uh, geen kind aan je. Ja. En als je lastig deed, dan werd er zo snel mogelijk werd dat de kop ingedrukt. Ja, ja, ja. Het is heel, ki heel leest, kinderlijk. Ja, ja, dan is het ontzettend infantiliserend. Ja. En dan moet je jezelf bijna continu blijven herinneren. Van, het gaat hier gewoon om, om, om parlementariërs inderdaad. Ja. Het gaat hier om het hoogste van het de Het gaat democratie. hier om, om waanzinnig wat... intelligente mensen. Ja. Uh, ja. En uh, uh, je gelooft het ook gewoon niet, daarmee heb ik ook wat bronnen erbij gedaan. Omdat ik dacht, mensen geloven dit gewoon nee, niet, je, dit verhaal. Is... Ja, dus wat is... kan ik nu nog doen om het geloofwaardig te maken? Ja, want het is als je vertelt hoe jullie werden opgetrommeld om, om iets te stemmen en dat ook helemaal voorgekoud wordt. Wat moet je dan stemmen? Ja. En hoe moet je uiten naar de media? En dat ja. iedereen hetzelfde verhaaltje stuurt. Ja, dat zeg maar, is wat trof, dan wat van koud de zottigheid troef gewoon. En... Het is ook zonde <laughs> van het talent wat ze in zo'n fractie hebben. Want... Ja, maar er is dus een soort van... Uh, ja, men is op een gegeven moment doorgeslagen. Ook uit angst voor lekken. Uit angst voor verlies. Ja. Uit angst voor, nou, whatever. Om alles om maar in die positie te behouden. Ja, en als je dus heel erg vasthoudt aan iets, dan raak je het juist kwijt. En dat proces ja. zie je gebeuren. Ja, want nou ja, de meeste, we hebben nu Rutte 3, de meeste we zijn ook derde. Bij de partij geworden. Dat wel. Alles. Ja, die, die, die professionalisering van het beeld, van de beeldvorming, is optimaal. Ja. Er is een, een branding is hier gaande. Ja, dat is geweldig. Ja. Is uh, en mensen slikken machine. het als goed zoete koek in feite. Ja. Uh, en ik merk het, ik was bij de JOVD eerder deze week. En uh, die geloven daar ook heilig in. Ja. Ik ben helemaal in die. Ja. Dat verbaast mij enorm, ja. Ja. dus het kritisch denken, eh, academisch kritisch denken, eh, je eigen pad volgen, telkens vragen stellen, doorvragen, ja. dat gebeurt niet meer. Ja. Alles is in snapshots, in uh, korte lijntjes, in beelden uh, en uh, origineel, authentiek nadenken, jezelf vragen stellen, waarom iets is, waarom, uh, welke kant het op moet, dat lijkt uh, niet gewaardeerd te worden, maar dat is ook niet sexy. Nee, uh, Want dat is niet kort en snappy. Ja, en het is ook de druk van de media. Die willen die snippets. Ja. Um, en dan schrijf je ergens van, ja, burgers willen gewoon, of kiezers willen het Kamerleven goed te werk doen. Ja, daar, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. En, en ik, ik ook, maar wat ik ook wel denk, is dat mensen toch geïnteresseerd zijn in verhalen. Ja. Uh, want als je oprecht naar iemand luistert, dan geeft iemand vaak zelf het antwoord. Uh, en ook kan, die, kan iemand dan heel goed aangeven wat het probleem is, waar de knelpunten zitten. En als je dat teruggeeft aan iemand, dan ziet, zien mensen vaak ook van, oh maar daar zit dan de oplossing. Ja. Dus als je op die manier als media, als pers, als journalisten um, gaat interviewen, ja. denk ik dat er een hele andere uh, onderstroom kan ontstaan. Dat je met rust naar elkaar gaat luisteren. Ja, maar ik vraag het me af, hè, want um, dat is misschien heel negatief uh, gedacht. Maar het volk wil natuurlijk brood en spelen. Uh, mensen consumeren die ja. media als zoete koek. Ja, daarom uh, is, de, is die beeldvormingsstrategie enorm was, succesvol. Wat de podcast nog steeds de NPO niet verslaat. <laughs> ja, <laughs> nee, maar... Het, Mensen zijn ook ongeduldig, mensen ja. willen ook niet meer, uh, tenminste, ja, ik, ik, ik, ik iets heel nah, anders, maar ja, ik ben maar, En dan heb je, zie je ook dat mensen niet meer de hele symfonie kunnen uitzitten. En hetzelfde denk ik met gesprekken, mensen willen een bad met zes mensen die vijf minuten voor elkaar heen schreeuwen. Ja, maar er is ook en, een onderstroom van onthaasting. Ja, ja. En uh, wellicht dat ik daar meer toe behoor uh, dan uh, dat hele snelle. Uh, uh, dat past beter bij mij. Uh, en ik denk dat ook uh, de, de onthaaste politici een plek uh, verdienen in uh, de volksvertegenwoordiging. Ja. Want nu heb je veel jonge mensen van net in de dertig die het zien als een carrière stap. Ja. Die willen door naar burgemeester ja, of begin het dat, bedrijfsleven ja. of Euro, uh, Europese Unie. Of. He, dat, uh, maar ik denk dat er een, uh, als je een goede mix hebt, een goede afspiegeling van de totale samenleving... Ja. dat je dan een veel waardevollere uh, uitstraling hebt als volksvertegenwoordiging. Ja, misschien hier en daar wat Britse marketingtypes, maar hier en daar ook... Uh, ja, want die, he, die horen de, er ook bij. En intellectuelere, stillere ja. types die heel veel uitzoekwerk uh, doen, ja. zeg maar. Ja. Ja. En ze willen nu, uh, de, de ego-trippers... Het, uh... En meelopers, de ja. stemvee. Ja, precies. Dus, uh, Zeker in grote fracties. De zwijgers, uh, ja. Ja, de jaarknikkers. Ja, wat, wat ik me afvraag is, in de reacties, er zijn, er is natuurlijk een media-explosie aan de gang rondom je boek. Heb je reacties van herkenning gekregen? Ja, uh, en moet dan vrij snel. Je anoniem blijven, maar uh, misschien... Ja, uh, zowel van Kamerleden als uh, uit de pers. Ik ga geen namen noemen, maar mensen herkennen dit onmiddellijk. En dat vond ik ook wel fijn, want er was een soort sensatie in de telegraaf toen het boek uitkwam. Dus dat bleef dan hangen in platitudes van beeldvorming. Maar al vrij snel, eigenlijk de eerste dag al, werden de diepere lagen in het boek benoemd. Met name door de parlementaire pers en mensen die daar ietsje verder van afstaan. En ook inmiddels door de wetenschap. Politieke wetenschappen uh, en dat, uh, dat doet mij heel goed, want dat ja. hoort, dan wordt het herkend. Want ja. Je kan het boek op verschillende manieren lezen, um, maar waar het mij om gaat is dat ik voor een breed publiek heb geprobeerd om te vertellen van hoe is dat nou als je Tweede Kamer ingaat, wat gebeurt daar, ja. wat zijn de knelpunten, waar zitten de verstoppingen uh, en waarom is dat niet goed. Ja. Uh, en dat je dus als burger gewoon kritisch moet blijven en op de bel moet blijven drukken als je vindt dat het niet goed gaat. Ja, want die heeft de, toch de uiteindelijke macht. Ja, en die knelpunten die ik dan benoem, dan heb ik de kadaverdiscipline, uh, dat je eigenlijk geen uh, beweegruimte meer hebt. Nou, dat kunnen we ombuigen. Hè. Dat, ja. dat hoeft niet zo te zijn. Nee nou dan zo'n afdeling voorlichting die dan uh, eigenlijk de opdracht krijgt om die beeldvorming zo ver te professionaliseren dat ze de inhoud gaan bepalen. Ja. Dus niet meer je gedachtegoed is de inhoud maar de beeldvorming. En het nou, dat gedachtegoed is... goed steeds verder uit? Dan ja, de, dat, de... ja de, dat is heel uh, verschrikkelijk. Dat moet, dat moet worden bestreden en moet veranderen en daarnaast de integriteit. Integriteit ja. is een hooggoed en ik heb uh, een, daar een onderzoek naar gedaan. Nou, vanaf de late jaren zeventig wordt de VVD consequent uh, gerelateerd aan integriteitsproblematiek. En dat zijn geen incidenten, dat is gewoon een rode draad die je, ja. die je kunt ontdekken. En als je die verhalen dus bestudeert van die mensen wat daarmee is gebeurd, daar gebeurt ook verder niks mee. Het wordt niet, niet bestreden, het wordt niet omgebogen. Het verandert niet. En als is wat je dus... Wat ik dus schets is eigenlijk een uh, systeem van een partij uh, waarvan het democratisch gehalte wordt uitgehold, dus Onder andere door deze drie uh, belangrijke elementen. En als een, uh, een partij niet uit zichzelf verandert, intern die verandering gaat doorvoeren, dan krijg je een soort overdruk. En dit boek is in feite een symptoom van, hé, hey, er gaat ja. iets niet, helemaal niet goed mensen. Ja. Het is een soort noodrem waar ik aan trek. Ja, en waarom heb je ervoor gekozen om, dat, om daar nu mee naar buiten te komen? Uh, ik kan me ook wel voorstellen dat je de neiging zou hebben om... Als Kamerlid heb je toch een mandaat van de kiezer? Ja. Um, uh, heb je wel eens de neiging gehad om toen het gebeurde, toen je ontdekte van hé, hey, ik heb die macht niet of ik word monddood gemaakt, om dat gewoon voluit... om op dat moment, bij wijze van spreken zo'n boek te doen, daar heb je geen tijd voor natuurlijk, maar, ...om daarmee naar de media te gaan bijvoorbeeld? Of tenminste eerst binnen de partij, maar uh, als maar ik, ik, ben, ik ben van de kleine stapjes, dus wat ik heb gedaan is dat ik heb geprobeerd om een uh, soort speldeprikjes uit te delen. Ja. Dus ik heb een paar interviews gegeven bij Café Welsmers. Mm -hmm. Nou, niemand bij de VVD merkte dat op. Ik dacht van nou, dan word ik op het matje ja? geroepen en dan breekt de pleuris uit. Nou, helemaal niks. Want dat het zit niet in de knipselkrant die alle kamerleden krijgen. Ah, ja. Dus ze wisten überhaupt niet dat ik dat had gedaan. Ja, want dat is ook nog de macht van de voorlichting. Die, die, die koudt ook voor wat je als Kamerlid leest. Ja, wat je leest, leest ja. Dus, dus, ja ze, ze, ze komen Eigen maar is ja. ver te zoeken. Uh, ja. Dus dat viel we me niet op. Uh, nou, toen had ik uh, in, een interview gegeven in de regionale pers. Uh, en dat was plotseling heel goed. Want dat was een human interest hmm. stuk. Want ze hadden dus via de beeldvorming besloten dat er meer verhalen verteld moest worden. <laughs> nou, hoe zot kan je het hebben? Ja. Yeah. Um, yeah. Uh, maar toen wilde ik een uh, initiatiefwet uh, uh, indienen. En dat mocht niet. En toen ben ik heel boos geworden. Uh, want ik ben dus eigenlijk een heel braaf, saai type die altijd wel meegaat en probeert... ...om te kijken van, nou, waar zitten dan nog wel de mogelijkheden? Ja. Uh, heel vaak ben ik wel met hele kleine dingen en van, nou, ik kan toch wat doen. Daar uh, ben ik tevreden. Uh, maar dat liep zo hoog op dat ik geen initiatief, initiatiefwet mocht indienen. Uh, dat ik dacht van nou, nu breek ik mijn klomp. En wat moet je dan als kamerlid? Ja. Uh, en het was zo'n onschuldige initiatiefwet. Yeah. Uh, waarvan ik dacht van, kan je hier nou tegen yeah. hebben? Dit is gewoon persoonlijk, je hebt iets yeah. tegen mij. Nou, dat bleek ook, want het had, kon toch niet zo zijn dat ik het woord zou voeren in vakka, in de plenaire zaal. Nou, ja. toen ik dat hoorde, toen dacht ik van, hm, wat is dit is dus wel. een persoonlijk ding. Hè? Ja. Uh, en dat wist ik natuurlijk al, maar uiteindelijk werd dat uitgesproken. Uh, of werd dat tegen mij op die manier gezegd, ik dacht van nou ik heb dus sowieso geen schijn van kans. En wat ik dus, uh, het kabinet hing nog waar op één zetel. En ik heb dus nooit het kabinet willen laten vallen. Want ja. er was ook een strijd om het kabinet te laten vallen. En dat heb ik nooit gewild. Dus ja. uh, ik heb me ja. daar niet voor laten lenen. Nee precies, want je had natuurlijk kunnen zeggen ik ga de groep Berkmoes starten. Ja, maar dan was het kabinet gevallen en ja. daar waren sommige mensen in de VVD-fractie heel blij mee geweest. Ah. En dat gunde ik nou ook weer niet, want ja. ik was natuurlijk op de slippen van Mark Rutte binnengekomen. Ja. En die stabiliteit uh, die Diederik Samson en Mark Rutte uh, bij aanvang van uh, kabinet Rutte 2 uh, zich voornamen, daar, dat, dat, daar zag ik wel uh, wat in, want ik vind dat heel belangrijk voor Nederland, die sta stabiliteit. Ja. Ja. Dus uh, ik heb daar nooit aan willen meewerken. Nee, precies. Stel dat het niet zo was geweest, zou je dan de groep uh, werkmoeds gestart zijn? Oeh, uh, uh, oh, dat. Ja, dat. Maar dan kan je wel. Heb je wel de. Ja, de impact. feiten waren gewoon niet zodanig. Nee. Dus nee. ik heb daar. Uh, nee. Ja, met hypothetisch nee. En ik ben ook geen leider. Dus ik ben niet iemand die. Uh, uh, zeg maar de vlag draagt en zegt: volg mij. Ja. Uh, dat ben ik, ik ben altijd een tweede man, uh, tweede vrouw in dit geval. Ja, ja, ja. Um, dus meer voor het achtergrond ja. uh... Dus ik heb echt geprobeerd met al, alles wat ik in me had, ik keihard zes jaar eraan gewerkt om van binnenuit dingen te veranderen ja. uh, en uh, dat is uh, niet gelukt en ik heb nu als ex-Kamerlid meer invloed op de, het huidige politieke uh, gebeuren dan ik ooit heb gehad. Ja. Dus... Ja, wat ook natuurlijk tekenend is, want daar zou die macht eigenlijk niet... De, de macht zou bij de volksvertegenwoordiger moeten zitten. Tuurlijk, ja. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Elke dag wordt er aandacht besteed aan mijn boek. Vandaag ook uh, woordvoederschap van uh, uh, Geert Wilders begreep ik. Dat hij daar ook nog een geintje over maakte. Dat uh, de Kamerleden van de VVD uh, weer in een volgende fase uh, kwamen. Dat ze nu konden roffelen op de bankjes voor de nieuwe leider. En, uh, ja. Dus er worden allemaal toespelingen uh, naar gedaan. Ja. Dus ja, iedereen gaat ermee aan de haal. Ja, ja dat zeg is... Uh, ja, zelfs fokken en sukken, zag ik. Ja, uh, ja, ja. <laughs> en uh, zijn er meer eibeltjes? In ja, de, in kamer? Zit, de kamer zit vol met eibeltjes. Ja, ja. <laughs> ja, <laughs> want um, ja. Uh, AD heeft uh, Dylan Jezilbus, als ik het goed uh, uitspreek, uh, gevraagd of ze... Uh, uh, ja, of, of dat is natuurlijk ook bekend geworden via Pound en geen stijl met uh, toch een vrij kritische toon. Maar ze zitten half jaar in de kamer en je hoort ze er niet. helemaal niets meer van. Nee, nou, die moet zich dus aan die fractiediscipline houden. Ja. Ik, begrijp, ik begrijp precies hoe dat gaat en, en uh, ik begrijp ook waarom ze dat doet. Ja. Dus uh, ik kan er niet eens ongelijk geven. Weet je, het is wel jammer, maar ik heb wel nu in mijn boek beschrijf ik hoe dat werkt. Ja. Uh, en dat je daar dus doorheen kan prikken. Je kan in feite uh, net zo als een voetbalwedstrijd wordt uh, nabesproken. Kan je ook een, uh, uh, een debat uh, of een woordvoering van een partij kan je dus beschouwen. En het zou eigenlijk wel leuk zijn als dat eens een keer zou gebeuren. Ja. Weet je wel, van, van hoe, hoe voert men nu het woord? Nou. Dat je duidt van, nou kijk, dit zijn de elementen die hierin zitten. Uh, dit kan ze wel zeggen, dat kan ze niet zeggen. Dat herken je dan. Ja, ja precies. Dat je ook bijvoorbeeld beschreef bij... Uh, uh, ik dacht bij Halber Zijlstra, dat je zei van, jij hij heeft het nu steeds over... Ja, ja. Er was een bepaald woordje. Teleurstelling en... was dan het woord, ja. hè? Ja, ja. Uh, en, en dat zitten allemaal stapjes in en trapjes in. Dat is allemaal communicatie. Ja. Ja, ja. Dat, dat, ja dat leer je als je in, in zo'n fractie zit. Wat Hoe je dat afvraag. moet doen. Zeg, hoeveel macht heeft Rutte eigenlijk? Want uh, wat er te lezen valt is hoe hij in een raar pakje gehezen wordt om naar de toppers te gaan over acteurachtige trainingen. Ja. Dan komt het over alsof hij ook helemaal niet zijn volmacht heeft. Of nou, wil hij dit heel graag? Uh, Rutte heeft als hij het wil heel veel macht. Ja. Hij heeft meer macht misschien dan je aanvankelijk zou denken. Um, maar Rutte is iemand die die macht, uh, die die in feite zou kunnen pakken, niet pakt. Uh, en dat is misschien wel te waarderen in hem. Uh, want hij heeft de VVD heel hoog staan. Uh, hij wil, wil per se dat de VVD de grootste partij wordt. En hij heeft er natuurlijk zelf ook voordeel van. Ja. He, zo is hij zo is nu ook uh, uh, voor de derde keer uh, wordt hij uh, de premier. Um, maar tegelijkertijd is het zo dat als hij wil, zou hij veel meer dingen naar zijn hand kunnen zetten. Okay. Maar hij laat zich dus, ik wil niet zeggen in de luren leggen, maar ja, als je nou voor de toppers in zo'n zo beetje zo'n gay-achtig pakje laat yeah. eisen, yeah. omwille van het goede populisme of ik weet niet welk beeld ze hadden willen uitstralen, dan zie je door om een beetje van de parelketting die mag wel af te komen of zo. Ja, ik interpreteer dat een beetje als de sociale onhandigheid van, uh, van Rutte. Ja. Uh, dat hij zelf zoiets heeft. van ja, ik, ik weet ook niet welke kleur sok ik nu uit moet of zo, maar doe maar op, Ja, zo'n man zo. die ochtends vraagt van wat moet ik bij mijn werk ja, aan ja, ofzo. Ja, ja. Ja. ja, en die vrouw die heeft natuurlijk niet om dat aan te vragen. Dus dan uh, gaat voorlichting ja. ermee aan de haal. Ja. Dus in feite kan je zeggen dat hij een beetje getrouwd is met voorlichting. Ja, en dat, ja precies. Want die, die hebben dus, wel zwaar niet formeel, maar dus best wel veel macht over hem. Hij laat hun veel macht over hem uh, ja. hebben. Maar hij zou kunnen besluiten om dat niet meer te doen. Ja. Ja. ja, net als, net als mannen die, die onder de plak zitten in, in een huwelijk of zo. Dat beschrijft een beetje die band misschien. Ja, dat is wel een heel apart inzicht dit, maar dat... Uh... <laughs> <laughs> ja. ja, want hij is natuurlijk alleen staand. Dus ja, met wie overleg je dan wat of zo. Ja. Maar ik had dus die beelden gezien uh, van, die, van die foto's van die toppers. Dus ik vroeg aan, uh, aan Laura Huisman, dat is een van de hoofdvoorlichters van uh, joh... Wie heeft Mark Rutte aangekleed? Maar dat was meer, toen zei ze van ja, ik heel trots. Ja, trots ook dan. En dan halve zelfs ze zijn eigen outfitje had uitgekozen. Ja. Als je de foto's nog een keer nakijkt, dat ziet er ook niet uit. Nou, ja, dat, dat, dat ga ik dan wel even, uh, wel even opzoeken inderdaad. Een ja. beetje ja, volwassen mannen, uh, intelligent leiders van het land. Ja, ik weet het niet hoor, maar bedoelt, ja. je laat dus een afdeling voorlichting wil ja. niet zo ver komen. Nee, nee. Dat is... Dus denk ik ook van, uh, uh, waar, waar ligt de grens? Nou, die grens die ligt bij mij op een heel ander onder niveau dan bij hun. Dat is wel duidelijk. ja maar het is, je kan erom lachen, maar het is natuurlijk diep, diep, diep, diep, triest. Ja. ja, en het is natuurlijk ook een enorme aanslag op de, op de democratie. Tuurlijk. En het, het, het, is, is, het, is, het is heel, ja, het is inderdaad, ik heb, ik heb op sommige momenten hardop gelachen bij het boek. Vooral dat je omschrijft hoe je bij een vrouwenclub komt en dat je dan een toespraak doet. En ik zie het helemaal voor me hoe je dat omschrijft. Want ik, heb zelf, ik ben zelf ook bij de VVD actief geweest, dus dan herken je dat. Um, de, met, uh, met al die sjaaltjes en parelkettingjes ja, ja, ja. En, en, parel en uh, dat je een speech hield, van vrouwenclubs moeten zichzelf eigenlijk uh, opheffen. opheffen ja. de, de, toen hoeft hij hier niet meer terug te komen, uh, ja. uh, geloof maar ik. Maar ik vraag me af, ja, misschien een beetje mij af te sluiten. Van wat zijn bepaalde, heb je suggesties of ideeën over? hoe je dit thuis zou kunnen keren. Want ik heb het idee dat er niet alleen vanuit zo'n partij, maar dat, dat het heel erg een reactie is op de staat van de media, die dus ja. die snippets willen. Ja. Dus dat daar misschien die werkelijke macht ligt. Ja, de media heeft heel veel macht. En wij laten de media die macht ook uh, hebben. Dus dit soort initiatieven als zo'n podcast bij de Vieren is gewoon heel belangrijk, denk ik om elkaar wel uh, volledige verhalen te kunnen vertellen. Ja. Uh, en ik denk ook dat, dat het heel belangrijk is dat uh, het, dat verhaal wat ik dus doe in mijn boek, dat beeldvorming belangrijker is dan inhoud, dat mensen uh, dat zich tot zich door laten dringen. Want uiteindelijk uh, is niemand, uh, heeft niemand een Facebook-leven. Uh, ja, en om, mensen van, blijven toch maar stemmen op de VVD, doordat die marketing ja. gewoon zo goed Schik daar toch eens een keer doorheen. ja. ja. En, ja, uh, Ik was stom verbaasd. Ja. in maart ook weer. Ik dacht, ze, ze blijven er gewoon op stemmen. Ja. Beetje, ze hebben teleurgesteld. Maar je moet dus een soort van uh, tegenoffensief uh, daar overstellen. stellen. Ja. En dat kan alleen maar door een andere beeldvorming daartegenover te stellen. En met humor. Ja. Want humor, uh, dat, de grootste ellende moet je gewoon met humor uh, verkopen. Ja. Uh, want an, do, niemand wil naar een zuur luisteren. Nee. Nee, dus moet, perspectieven juist. Dit, dus uh, ik ben zocht. heel erg voor dat bijvoorbeeld cabaretiers dit opnemen. Dat, uh, dat er gewoon leuke dingen over worden verteld. Dat, uh, nou ja, dat het in, meer in de media komt dat we met elkaar in discussie gaan over ja. het duiden van uh, de meest idiote antwoorden die door politici worden gegeven. Ja, dat ze gewoon niet mee wegkomen. Ja, dat, uh, en dat uh, is gewoon een bron van vermaak. Ja, je moet ze gewoon keihard uitlachen eigenlijk als het, het, is, nou, het is niet eens uitlachen, maar gewoon, gewoon laten zien van kijk, dit gebeurt er en het is, het is hilarisch. Ja. Het is echt een soort cabaret. En kiezen moet dus eigenlijk wat, wat kritischer en wat mondiger worden. Ja, maar ook mensen laten zien van nou, dit gebeurt er zo en daarom gebeurt het. En ja. kijk, en dan kunnen mensen, mensen zijn niet dom, kunnen ze zelf besluiten of ze daar, daarin mee willen gaan. Ja. Maar de media, die, die, die gebruiken natuurlijk ook weer een vorm van marketing om, om hun publiek te beïnvloeden. Ja. Um, dus je kan wel willen dat dit allemaal opengelegd wordt en dat we daar een redelijke discussie over gaan voeren. Maar dat wil de media misschien helemaal niet. Nee, daarom uh, zie je ook uh, natuurlijk een soort van strijd. Uh, um, ja, de publieke omroep is vrij links, zullen we ja. zeggen. Dan is er een sprankje wat een beetje rechts is, maar dat, dat, dat mag de naam nog niet hebben. Uh, ja. Maar daar zijn we natuurlijk met z'n allen. Al 40 jaar, 50 jaar mee bezig. Dus mensen weten ook niet beter. Kan je ze ook niet helemaal niet kwalijk nemen? Want ze denken ook dat ze het bij het rechte eind hebben. Ja. Maar ik heb onderhand wel het gevoel dat ik een beetje in een verzet ben gekomen. Ja. Of dat ik in een verzet zit. Um, en uh, ik word gewoon uh, ook uh, belachelijk gemaakt. Dat hoort er ook een beetje bij. Uh, en juist dan moet je doorgaan. Dus, ja, precies. Uh, en wat, wat mij hoopvol stemt, is dat heel veel jongeren dit doorzien. Uh, ja. En niet alleen maar academici, maar juist de jongeren die gewoon een baan hebben. Uh, um, gewoon met gezond verstand eigenlijk. Juist, gewoon streetwise nee. uh, ja. Ja. aan de lijve ondervinden dat ze worden gepiepeld. Dat er voor ja. wordt gedacht dat ze niet serieus worden genomen. En uiteindelijk moet het uit die middengroep moet het komen, de verandering. Ik kom zelf uit, uh, uit die middengroep, uit de arbeidersgezin, ik heb nooit ergens bij gehoord. Ja, die middengroep die staat het meest onder druk nu ja, natuurlijk. Ja, en je ziet dat elke revolutie, elke verandering komt uit de middengroep. Ja. Dus ik voorspel je dat er gewoon heel veel talent zit in die middengroep die gewoon aan het werk is gegaan, na zijn MAVO. Ja. Uh, en, uh, die uh, wel degelijk heel erg slim is, maar niet in het schoolsysteem thuis hoort. Ja. Dat zijn de mensen die hun verhalen naar buiten moeten brengen en in ja. protest moeten komen. Ja, ja. Ik voel precies. Dus uh, nou ja. voelt u opgeroepen als. Uh, als Ziet u luisteraar? dat voor zich, luisteraar? Want het gaat om het beeld. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> het is waarschijnlijk een vrouw. <laughs> ja. ja. Je hebt dus wel goede hoop voor de, voor de toekomst, wat, wat dit onderwerp betreft? Nou, ik ben altijd een optimist uh, en dat sla je er niet uit. Uh, want anders dan. Ja, ondanks alles wat er Dan ondanks had ik al vroegtijdig in mijn leven van een torenflet af moeten springen, ja. volgens mij. Ja. Maar ja, ik zie altijd wel kansen en mogelijkheden. Um, en uh, hoe klein het, uh, het gaatje ook is, ik, ja. Zie, ja, ik ben altijd wel hoopvol gestemd. Uh, Mensen ja, dus, moeten het wel doen, zeg maar. Ja, en het moet dan moet ook echt gebeuren. wel veranderen. Ja, het gaat dus niet vanzelf. En, en hoe, zie je, hoe kijk je aan, eh, als we het hebben over met humor een beetje die gevestigde orde te lijf gaan. Dat is natuurlijk gebeurd in, die, in de Trump-campagne, uh, met de meme wars, zeg maar. Um, ja, en, dus niet, niet alleen humor, hè, maar je moet wel een goed verhaal brengen. Ja, hebben, precies. Ja, ja. Het verhaal brengen met humor. Ja. Het, la, je het moet het mij niet als laconiek uh, gaan uh, afschrijven. Nee hoor, nee, nee, nee, nee, dat zou ik niet... Uh, maar, uh, uh, nou ja, en bijvoorbeeld Vorm voor Democratie uh, die hebben met heel veel humor eigenlijk, en toch heel veel inhoud een uh, campagne gevoerd hoe kijk je tegen zo'n initiatief aan of zeg je van uh, in principe zijn er genoeg partijen en die moeten gewoon van binnenuit veranderen ja, ja, ik hoop natuurlijk dat mainstream partijen van binnenuit veranderen maar ik, ja. ik zie ook dat dat niet gebeurt dat mm -hmm. zie je al ook bij GroenLinks dat dat niet gebeurt, die gaan helemaal de verkeerde kant op ja. ook richting de beeldvorming en uh, het is uh, een partij als Forum voor Democratie, het is een beweging, uh, ja. dat vind ik heel slim. Het is Meer dan een partij inderdaad. Ja, die beweging die heeft als één element uh, dat ze de politiek in zijn gegaan. Ja. En dat is slim, maar er zit een hele beweging onder. En dan hef, heeft de toekomst. Uh, maar het is heel moeilijk om dat uh, goed gedegen op te bouwen. Uh, iedereen die zal proberen om je eerst te negeren en dan je te bestrijden en je belachelijk te maken. Dat beschrijf ik ook een beetje in mijn boeken. Eerst negeren, dan belachelijk maken en, en dan, dan bestrijden. En dan Dat is een zo'n spreekwoord. Ja, maar dat, dat is een soort universele wetmatigheid van ja. nu, hoe mensen met elkaar omgaan. Uh, maar ik vind wat Forum voor Democratie doet, vind ik heel erg goed. Daar heb ik gewoon heel veel bewondering voor. Uh, het is echt uh, enorm zwaar om uh, dat op te zetten en om ook die lange adem te houden om een verandering te bewerkstelligen. Ja. Maar ze zijn heel goed bezig en uh, ze zitten nu in een soort actiemodus, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, het doet ze hartstikke goed. Met een heel positief oog. Uh, je hebt de kans gekregen, natuurlijk. Om je erbij aan te sluiten, of nou ja, dat heb je nog steeds waarschijnlijk, maar net toen je de laatste twee weken dat je in de kamer ja. zat en een beetje met het verhaal naar buiten kwam, kon je natuurlijk overstappen en nou ja, toen kende je misschien het initiatief nog niet zo heel goed. Nee, dat was net voor de verkiezingen en dat was naar aanleiding van mijn soort van Arabia-uitspraak, ja. waardoor ik toen in de media ben gekomen. Um, en uh, de, ja, de, de, de, je zag de, de, de vurige actie bij de beweging eh, zo. Dat Thierry toen zei van kom bij ons. Weet je wel. Nou, dan had ja. ik nog vijf dagen voor de volgende voor Democratie misschien in de Tweede Kamer kunnen zitten. Ja. Maar dat past helemaal niet bij mijn persoon om het op zo'n manier te doen. Om het zo te spelen ten opzichte van je... Ja, de VVD, zeg maar. uh, want ik wil altijd eerst me verdiepen in iets. En ik ken de vorm democratie niet goed. Ja. Uh, ik ken het Thierry Bonnet helemaal niet. Uh, oh, ja. Ja. En ik, ik ben ja. helemaal niet zo'n sensatiezoeker. Um, ja, ja uh, dat was natuurlijk wel dan een gigantisch schandaal geworden voor de verkiezingen. Ja, en dan ben ik ook niet betrouwbaar. Want ik was voor de VVD de Kamer ingegaan. Oh, ja. En ik ben uh, ook weer de Kamer uitgegaan. Maar ik heb wel, ik hou ze dus nu een spiegel ja. voor... En ik vertel mijn verhaal als ja, ex-VVD-Kamerlid. Ja. Um, dus het had geen pas gegeven als ik dat toen had gedaan. Nee, nee, precies. Ja, dat is nu natuurlijk de gevaarlijke vraag. Ben je van plan nog iets in de politiek te gaan doen? Ja, heb ik, wil ik weer dat pad van backstabbing op. Dat vraag jij. Ja, of zie je jezelf meer de richting van de opiniemaker? Ja, ik, ik beraad me dus op de toekomst. Want... Um, uh, ik, als ik me anderen mag geloven, als ik dit boek in Amerika had geschreven, dan was ik nu miljonair geweest. Dat uh, yeah. <laughs> ik, ik nu... je helemaal geen, de, geen toekomstplannen uh, voor je werkzaamheden al... meer hoeven maken? Cocktails ik, aan het zwembad kunnen Dat Had ik, ik nu gewoon rustig pliés aan mijn balletbarretje kunnen maken, yeah. maar <laughs> wij wonen in <laughs> Nederland. Yeah. Um, uh, dus ik beraad me gewoon op mijn toekomst. Maar ik moet zeggen dat ik het proces van het boekschrijven heel erg leuk heb gevonden. Uh, veel onderzoek doen, veel dingen nakijken. Ik vind ik gewoon heel erg leuk. En, en het heeft een grote impact. Ja, en Kunnen dat, we dat is zeggen? groter dan ik dacht. Het is inmiddels aan de ik vierde een paar druk. dagen in de ja. derde druk waren. Ja. Dus inmiddels vierde druk. Ze ja. waren niet, niet aan te slepen. Ja, en nog ja, steeds. Fantastisch. Nog steeds. Dus en ik sta nu in de nummer vijf van de non-fictieboek in Nederland. En mijn uitgever was heel erg uh, laaiend en enthousiast. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> maar wat, wat belangrijker is, is dat ik blijkbaar een gevoelige snaar heb geraakt. Wat geduid moet worden. Maar ook in, in uh, taal die gewoon gesproken wordt op straat. Uh, en een van de leukste dingen die ik heb gehoord was een uh, groep uh, Nederlanders nou, die in de, de trein werden gehoord uh, met een Antilliaans accent. Uh, en die zeiden van ja, die boek van die meisje uit uh, die Tweede Kamer, uh, die pakte uh, die, die Rutte aan ofzo. Ja, nou, dat vind ik ook zo grappig als je van die supervolkse types op de markt dat over een partijkartel hoort uh, ja, ja. hebben ofzo. Dat je denkt van oh, het is echt... Het leeft. Het leeft. Nou, ja. Maar dat, dat compliment hè, van uh, en een hoogleraar die uh, gewoon een stuk schrijft van de Universiteit Leiden, van er is wel degelijk wat aan de hand, want ja. er is natuurlijk een, een totale zotheid is er op dit moment aan de hand in onze parlementaire democratie. Ja. Nou die, die brede uh, coverage die heb ik nu bereikt en uh, daar, daar wil ik wel wat mee. Ja. Uh, ik spreek dus kennelijk ja, uh, invloed, mensen aan, op verschillende manieren. Ja. Ze ergen ja, zich aan het een en ze bonderen het andere. Nou, ja. dat, ik neem niks persoonlijk, dus vind, ik vind dat heel prima. Maar dat het überhaupt in verschillende lagen van de bevolking wordt opgepakt. Ja. Van mensen de discussie, die, het is wel het debat. Je ja. hebt het debat aangezwengeld. Ja. En, en nu is de vraag inderdaad, wat, wat is het beste om vanuit deze positie te gaan? Ja, en daar moet ik me echt even op beraden. Want het is ook ja. educatie, het is ja. uh, uiting van mening, opinievorming, uh, maar het is ook actie. Ja. Um, uh, en, en wat is dan de beste stap? En ja. de beeldvorming, hè? Ja, ja <laughs> dat zeg ik nu wel met een enorme lach hoor. Maar dat is toch ja. wel belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja. Zeker ja. Ja. weten. <laughs> ja, dus dat. Uh, ja, het boek is zeker aan te raden. Het, is, het, is, uh, ja, het leest eigenlijk heel makkelijk door, zeg maar. Het is een klein, uh, klein boekje. Ja. Eigenlijk uh, het boek, het verhaal zelf, beslaat 158 pagina's. Het leest als een trein. Ja. Uh, zonder bescheiden te zijn, zeg maar. Maar ik ben er nee, echt maar wel trots ik het echt op. Heel goed. Ik, ik heb het heel goed. Ook nee, voor dyslexte e en zo. Uit, en, uh, ja. ja, ja, ja. En er zitten wat documenten achter, die zijn dan weer interessanter voor, voor die, ja, journalis, journalisten of onderzoekers. Ja. Uh, dat vind ik ook leuk. Um, maar ik heb nu mensen die nooit een boek hebben uitgelezen, die zijn nu in mijn boek bezig. Ja, daar ben ik enorm trots op. Ja, dat, dat is geweldig dat het, dat het ja. heel veel mensen kan, uh, kan bereiken. Ja. Ik denk dat is een beetje richting het einde van het interview. Ja, dat geloof ik ook. Uh, zijn er nog dingen die je kwijt zou willen? Um, ik denk dat we het meeste hebben gehad. Ik denk dat uh, dit signaal heel belangrijk is, dat het ook bij andere partijen zo is. En uh, als afsluiting wil ik alleen maar zeggen, er moet echt, echt, echt wat veranderen in Nederland. Uh, want als we dus slapend uh, ons laten leiden door beeldvorming, dan kunnen we straks niet meer zeggen uh, oh, wanneer ging het fout. Ja. Dat geef ik aan met dit boek en neem het harte. harten. Dit is een uh, heel goed einde. Hartelijk bedankt voor dit uh, heel interessante interview. Ik roep ook alle luisteraars op om dit, uh, om dit boek te gaan lezen. Uh, dus koop het boek. Het is soms niet makkelijk te kopen omdat het steeds uitverkocht is. Dus uh, als je het ziet liggen, grijp je kans. Uh, Hartelijk bedankt en de luisteraars ook hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Graag gedaan.